Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Europese Unie beschuldigt website Geen Stijl... niet langer van het verspreiden van valse informatie. Een artikel van Geen Stijl over Oekraïne... was op de website EU versus Disinfo gezet. Op die site staan artikelen die volgens de EU leugens bevatten... die door Rusland zijn verspreid. De taakgroep die de site beheert zegt nu dat het verhaal van Geen Stijl... er nooit op had mogen staan. Er zou een vertaalfout zijn gemaakt. Een artikel van The Post Online is om die reden ook verwijderd. Afgelopen vrijdag eiste geen stijl via een advocaat... dat de EU het artikel van de lijst zou halen. Bijna de helft van 78 willekeurig gebelde uitzendbureaus... werkt mee aan discriminatie op afkomst. Dat meldt consumentenprogramma Radar vanavond. De uitzendbureaus zijn bereid om geen Turken, Marokkanen... of Surinamers aan te dragen voor een baan... als een opdrachtgever daarom vraagt, ondanks dat het wettelijk verboden is. Redacteuren van het tv-programma deden zich voor als opdrachtgever... En zeiden dat ze voor een baan in een callcenter geen Turken, Marokkanen of Surinamers wilden, omdat ze daar slechte ervaringen mee hadden gehad. 47% van de uitzendbureaus was bereid daar rekening mee te houden. Ruim een derde van de door radar gebelde uitzendbureaus liet meteen duidelijk weten dat niet te doen. De zogeheten DDoS-aanvallen op banken en de Belastingdienst waren technisch geavanceerder dan eerdere aanvallen. Dat zegt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Dick Schoof, die ook verantwoordelijk is voor digitale veiligheid. Hij vindt dat de bedrijven en de instellingen hun beveiliging moeten verbeteren. Hackers bestookte vandaag onder meer de Belastingdienst, DigiD en een aantal banken met grote hoeveelheden data, waardoor hun websites vastliepen. De Rijkswaterstaat sloeg zo'n DDoS-aanval af.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 ik. Jozef Bastian Bach dus. Het Italiaans Concert in F, deel 1.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 Adagio in geen van Tommaso Abil Albinioni.